Uur. Jan van den Putten met het NOS-journaal. De politie blijft neutraal in de contacten met het publiek. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat in reactie op een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat een administratief medewerker bij de politie in Rotterdam. een hoofddoek moet kunnen dragen in combinatie met het uniform. De meerdere van de vrouwen hielden dat tegen en volgens het college is dat discriminatie. Grapperhaus wijst erop dat volgens de geldende gedragscode een hoofddoek niet is toegestaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft al laten weten niets te voelen voor een hoofddoek in combinatie met een uniform bij de politie. President Trump zet Noord-Korea op de lijst van staten die terrorisme steunen. Dat maakt extra sancties tegen het land mogelijk. Noord-Korea stond al eerder op de zwarte lijst, maar werd er in 2008 weer afgehaald. Nu zegt Trump dat Noord-Korea er al lang weer op had gemoeten, samen met landen als Iran, Syrië en Soedan. Voor de landen op de lijst gelden strikte Amerikaanse regels... voor financiële transacties, wapenleveranties en hulpprojecten. Welke extra sancties Trump tegen Noord-Korea wil nemen... wordt morgen bekend. De Argentijnse onderzeeër, die wordt vermist, had technische problemen. In de laatste communicatie werd volgens een Argentijnse marinecommandant... melding gemaakt van kortsluiting in de accu's. Het commandocentrum bepaalde dat de onderzeeër moest terugkeren... naar zijn thuisbasis in Mar del Plata. Daarna is er niets meer van de onderzeeër vernomen. Familiedelen van de 44 opvarenden en president Macri wachten in Mar del Plata op nieuws. Afgelopen weekende ving de marine zeven signalen van een satelliettelefoon op, maar die bleken afkom niet afkomstig van de vermiste onderzeeër. Na de uitschakeling van Italië voor het WK voetbal in Rusland is ook de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond opgestapt. Carlo Tavecchio zegt dat hij aftreedt om politieke redenen en niet op sportieve gronden. De uitschakeling betekende ook al het vertrek van de Italiaanse bondscoach, Ventura. Het weer, vanavond bewolkt, periode met regen. En ook morgen bewolkt en regen. Later in het zuiden wat vaker droog. En het wordt morgen 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen... Fi zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Different.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 Puerto Rico, hasta que la bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito lo que pegando poquito poquito